11 uur na net wel met het NOS-journaal. In Ahoy in Rotterdam heeft prinses Beatrix vanavond... een feest aangeboden gekregen om haar te bedanken... voor 33 jaar koningschap. 4000 mensen waren erbij. Er werden 33 odes gebracht, één voor elk jaar koningschap. Vanavond werd bekend dat de jongste dochter van prinses Irene... Carolina in mei haar eerste kind verwacht. Ze is getrouwd met CNA-telg Albert Brennickmeijer.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 Bij de berging van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia is een Spaanse duiker omgekomen. Hij is na een ongelukje onder water doodgebloed. Bergers proberen het schip dat nog steeds vast ligt voor het Italiaanse eilandje Giglio los van de bodem te krijgen. Toen de Costa Concordia twee jaar geleden verging kwamen 32 mensen om het leven en nu dus ook een duiker.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 Muziekfestival Lowlands is voor het eerst in jaren niet op de eerste dag uitverkocht. De kaartverkoop begon vanmorgen en nu zijn er nog zo'n 5000 van de 55.000 kaarten beschikbaar. Het driedaagse festival in Biddinghuizen begint op 15 augustus. Een kaartje kost 195 euro, een tientje meer dan vorig jaar. In de eredivisie is AZ van de negende naar de zesde plaats gestegen... door thuis te winnen van Groningen. Het werd 2-0. Er waren nog drie wedstrijden. Heerenveen-Ado-Den Haag 3-0, Heracles-Nak 1-2... en Pek roda 3-1. Het weer vannacht brede opklaringen. Het wordt rond het vriespunt. Morgen overdag droog, regelt zon en dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal.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 Buiten is het 5 graden. Binnen zit Max van Bezel. De middenpartij D66 wordt wel eens het nieuwe CDA genoemd. Maar sinds vandaag is Sybrand Buma voor de gekozen burgemeester... het districtenstelsel en voor zo'n beetje alles waar Hans van Mierlo van droomde. Het kan verkeer in de politiek. Het CDA, het nieuwe D66. En een hartelijk welkom bij het Oog op Zaterdag. Een oog dat dan een beetje in de Olympische sferen verkeert... want de muziek werd uitgekozen door leden van de Nederlandse ploeg... en door chef de mission Maurits Hendricks. En met hem praat ik straks ook al over de sfeer in Sochi. Moeders met jonge kinderen hoeven niet te solliciteren... de kleine plattelandschool blijft. Het kabinet mag gemeenten niet dwingen werkloze papier te laten prikken... Allemaal concessies die Rutte deze week moest doen aan de C3... de wonderlijke alliantie van een Links-Liberale en twee streng gereformeerde gedoogpartijen. Ze lijken steeds meer praats te krijgen. België is in de band van de vraag waar is prinses Claire... en waarom vinden de Chinezen het niet leuk... dat de Dalai Lama op bezoek naar Guwahati gaat. Ook vanavond besteden we gepaste aandacht aan de Turing-gedichtenwedstrijd. En nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 1 februari. Een hele goede avond, Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Goedenavond, Koninklijke Hoogheden, Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Want fijn dat u er bent. Dat ziet u er prachtig uit. Drie. Wilt u nog meer dan een koningin die van kunst houdt? Had de rest van de regering deze liefde voor de kunst ook maar gevolgd? Prinses Beatrix. krani big, grani, musute. Ik neem niet aan dat u begrijpt wat ik zeg, maar het betekent niet meer dan ere wie ere toekomt. Het was aan het vergeet. Prinses Beatrix, chapeau! Een korte compilatie van het dankfeest voor Prinses Beatrix... dat vanavond in Ahoy in Rotterdam werd aangeboden. Geen feestvreugde, maar angst zal de komende 24 uur heersen in de Thaise hoofdstad Bangkok. Er worden verkiezingen gehouden en die dreigen uit te lopen op een bloedbad. Vandaag was er een gewelddadige confrontatie tussen voor- en tegenstanders van de Thaise premier Jing Lak. So really, really bad. Really bad. I mean, Dat zei de Duitse journalist Nick Nostitz die van dichtbij zag hoe zeven mensen werden getroffen door kogels. Dat I have zien one old lady who was in de chest en in de arm, en andere man who was got a ricochet in the head. En dan morgen dus nog verkiezingsdag. In eigen land is de gekozen burgemeester een stuk dichterbij gekomen. Een van de grootste kriticasters, het CDA, is plotsklaps voor. Ook in de gemeente merk ik dat mensen meer zelf willen organiseren maar ook meer invloed willen hebben op het gemeentelijk bestuur. En dan komt onvermijdelijk ook de vraag... hoe kies je dan de burgemeester? Simon Buma was dat, die meer veranderingen wil... want ook de manier waarop het parlement wordt verkozen moet op de schop. Er moet een districtenstelsel komen. Als je nou de helft van de kamerzetels uit regio, regio's laat voortkomen... dan kiezen mensen hun eigen volksvertegenwoordiger. In grote delen van Europa heerst koning Winter... en hij zorgt voor aardig wat overlast... Duizenden Nederlanders raakten ingesneeuwd bij de Weissensee in Carinthië. Ja, we gaan even verder op in dorp kijken. We nemen daar nog een bakje koffie. Want de pas is nog dicht, hè? Volgens mij gaat die dadelijk open. En dat klopte. De getroffen Nederlanders kunnen weer naar huis. Tenminste, als je je auto nog terugvindt onder al die sneeuw. Hoe weet u nu zeker dat dit uw auto is? Ik weet het zeker, want dit is de eerste auto vanaf de weg gezien. Dus ik ben hem niet kwijt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Zoals anderen wel. De Belgische prins Laurent verschijnt al wekenlang in zijn eentje in het openbaar. Zijn echtgenote Claire is al tijden niet aan zijn zijde verschenen. Vanavond bijvoorbeeld alweer niet op de Magritte du Cinema... de filmprijzen voor de Franstalige gemeenschap. En dat loopt heel wat speculaties uit. Het zorgt vandaag zelfs voor een clash... tussen het prinselijk paar en de Belgische media. Koningshuisdeskundige van de Belgische krant Het Nieuwsblad... Wim de Hanschutter. goedenavond. Goedenavond. Waar is prinses Claire gebleven? Wel, dat vragen we ons ook ondertussen af. Het is nu al zeven weken niet meer in het openbaar verschenen. En als je zelf zegt in de inleidingen, dat geeft voer tot speculaties. Er wordt gedacht dat er huwelijksproblemen zijn. Nu, dat is een piste die wij ook gisteren onderzocht hebben. We hebben heel veel vrienden van hen gebeld. En niemand van hen heeft bevestigd dat er huwelijksproblemen zijn. Wat kan het wel zijn? Het zou heel goed gaan. Wel, de piste die wij uiteindelijk hebben bewandeld, waar wij ook verschillende bronnen hebben over gesproken, is dat het koppel ontevreden zal zijn omdat een dotatie... Is. Dat is een toelage? laag die ze jaarlijks krijgen van de, uh, van de regering. En uh, daarmee moeten ze eigenlijk uh, kunnen leven. En dat is een bedrag dat, op, dat gaat over iets van een 307.000 euro. En dat bedrag hebben ze eigenlijk altijd gekregen. Maar de nieuwigheid is, uh, sinds de troonswisseling deze zomer, dat ze daar ook belasting op moeten betalen. En dat, ook, uh, dat die uitgaven die ze doen uh, met dat bedrag is dat ook moeten verantwoorden. Er is een heel strenge controle nu op, op uh -huh. uh, wat ze eigenlijk met die 307.000 euro doen. En daar zijn ze dan niet tevreden mee. En vooral Laurent geldt een beetje als een bourgondische levensgenieter, dus die vindt vind die controle op zijn uitgaven niet leuk waarschijnlijk. Wel ja, we kennen prins Lorrain in België als, zoals je zegt, een bourgondier, een man die van een dure levensstijl houdt, van snelle wagens, van chique maatpakken. En natuurlijk, voor hem is dat natuurlijk niet leuk, dat hij op die manier nu streng gecontroleerd wordt. We hebben hier dus te maken met een soort prinselijke actiegroep, maar is dat nou effectief, meneer de Hans Schutter, als Lorrain wel overal in het openbaar verschijnt, maar klaar thuis blijft? Wel, uh, Claire steunt en natuurlijk in heel dat opzet uh, in die idee om vrede. Nu is de vraag van, is het Claire zelf die zijn vrouw heeft gevraagd... Van om uit uh, een soort van protest om thuis te blijven? Of is het Claire zelf die beslist heeft van... Uh, ik ga het op mijn manier laten merken dat wij niet tevreden zijn... met die uh, ja, verminderde dotatie? Zij uh, heeft wel gereageerd op Twitter trouwens. Doet ze dat vaker? En is ze het wel echt? Want dat weet je bij Twitter nooit... Wel, dat is nu de grote vraag. Prins Laurent zou uh, aan het persagentschap Belga hebben bevestigd... dat de Twitter-account van zijn vrouw dat echt zou zijn. Maar het paleis dan weer ontkent dat. Volgens hem is het een uh, valse uh, Twitter-account. En ook de manier waarop dat, uh, Claire, of dus zogezegd, Claire op Twitter reageert... dat is niet helemaal haar stijl. We kennen haar als wat stille, teruggetrokken vrouw. Ook heel elegant. En de manier waarop ze op Twitter uh, reageert... is niet echt de manier die je van haar uh, zou verwachten. Ze reageert daar echt heel fel op deze ochtend... Uh, zou ze getwitterd hebben van ja, ik ben opgestaan, ik heb de kranten doorgenomen en ik was echt wel geschokt wat sommige mensen uh, met ons in de mond uh, leggen en het zat heel ver van de realiteit af. Um, en ja, dat is ook wat er in de persbericht van Prins Laurent is uh, ja, verschenen, waarin dat is echt van ja, alles wat er in de media verschenen is, is uh, dat zijn, leugen, dus het zijn leugenachtige berichten. Hoe boos zijn ze op de media? Wel, uh, Prins Laurent is uh, heel boos, denk ik. Uh, hij heeft ook vandaag, vanavond op uh, die prijsuitreiking in Brussel niet willen reageren uh, op uh, vragen van journalisten. Dat heeft hij ook gisteren niet echt gedaan, uh, toen hij door een cameraplug werd tegengehouden. Hij heeft enkel gezegd van ja, mijn vrouw is helemaal uh, niet ziek, ze komt gewoon niet meer mee met mij. En voor de rest, uh, ik heb hem zelf twee keer aan de lijn gehad, heel uh, kortaf, was hij, uh, en hij wou niet zeggen waarom dat Claire of is gebleven de voorbije weken. Het is een beetje een uh, onconventioneel stel, hè, Laurent en Claire? Wel, het is vooral uh, Laurent die, mm, echt, die uh, onconventioneel is om de levensstijl die hij heeft, die dure levensstijl. Ja. Hij heeft ook uh, al dubieuze zakencontacten gehad. Ja. En Prinses Claire is eigenlijk altijd zijn uh, steun en toeverlaat geweest. Een beetje een teruggetrokken vrouw, de, de sterke vrouw in het uh, gezin. En vandaar ook dat wij nu onze twijfels hebben bij is die Twitter-account wel uh, echt. omdat we, niet, we zien dat niet naar dat ze op die manier zou reageren uh, op, op alle robbels die er zogezegd volgens haar in de media zijn verschenen. Tot slot, hoe vervelend is dit voor koning Filip, deze hele affaire? Wel, het is heel vervelend natuurlijk voor koning Filip In het verleden is hij als kroonprins fel bekritiseerd geweest. De mensen twijfelden, kan hij het wel aan om koning te worden? En als koning is hij eigenlijk nog geen fouten gemaakt. Hij maakt een heel goede beurt. En wat zie je dan? Dat zijn vader eh, te laag dat hij een te laag pensioen krijgt. Prins Laurent die er nu mokkend bij loopt. Ja, dat valt natuurlijk op het koningshuis af. En voor een koning Philippe is dat geen goede zaak. Dat spreekt voor zich. Wim de Hanschutter van het Nieuwsblad. Dank u wel. Graag gedaan. De Olympiërs staan op het punt om Nederland te verlaten en naar Sochi af te reizen. Zo ook snowboardster Belberghuis. Goedenavond. Goedenavond. Wat overheerst op dit moment bij jou? De zenuwen of het verlangen om te winnen? Um, eigenlijk gewoon de spanning voor vertrek. En hoe is die spanning? Nou, ja, goed. Het is ontspannen en uh, ik heb er zin in. Dus uh, ik ga donderdag weg, dus ik ga morgen niet mee met de, met de rest van de ploeg, omdat ik pas echt later in actie kom. En uh, maar ik loop wel mee met de openingsceremonie. Opening. Je bent de eerste Nederlandse vrouw die op de Olympische Spelen aan het snowboard crossen doet. Uh, leg kort door de bocht even uit wat het is. Nou, het is eigenlijk uh, met je zes tegelijk naar beneden, over een soort motorcross-BMX parcours. Dus met van die grote schansen en uh, kuibbochten en dat soort dingen. En dan uh, dus met 60 gelijk naar beneden. En de eerste drie die over de finishlijn gaan, die gaan door naar de volgende ronde. Totdat je het uh, podium bereikt. Het lijkt me hartstikke moeilijk. Ja, het is, uh, ja, het is moeilijk, maar het is wel. Uh, je moet erin groeien, hè. je moet gewoon uh, doorzetten en uh, voortaan. Wat kun je de komende dagen tot donderdag nog aan je voorbereiding doen? Um, ik doe nog twee krachttrainingen in Nederland. Gewoon puur om uh, ja, krachtenonderhoud uh, te doen. En dan uh, voor de rest ja, ben ik al zo nog een keer naar de visio. En uh, verder gewoon uh, mijn spullen op orde. En uh, ja, gewoon uh, doen wat ik eigenlijk normaal doe. Over die spullen op orde brengen gesproken. Je doet dan crowdfunding op internet. Mensen kunnen dingen voor jou kopen die je nodig hebt in Sochi. Ik ben ontzettend benieuwd. Heb je je felbegeerde spongebob pyjama al binnen? Ja, die heb ik binnen. Hoeveel heeft die opgebracht? Nou, die is gewoon met, uh, de, de standaardprijs, maar uh, ik, uh, die is binnen. En uh, ik heb hem ook al uh, ge uh, gekocht, dus uh, wie weet uh, volgt er wel een foto op uh, Twitter de komende dagen. En waar, waar, waarom, Belbouw, je per se een Spongebob-pyjama? Nou, eigenlijk is het gewoon uh, iets dat mensen het gewoon, weet je, ik moet ook gewoon alles te serieus nemen. Dus uh, ja, ik moet een beetje ludiek blijven. Dus ja, vandaar de Spongebob-pyjama, want uh, dan moet iedereen wel uh, omgrenniken. En de teddybeer, is die er al? De teddybeer, nee, die is nog niet uh, aangeschaft. Komt nog, Werden. Ja, zeker. Hey, hoe belangrijk is muziek voor je bij de voorbereiding? Ja, heel belangrijk. Ik luister eigenlijk altijd uh, naar muziek als ik aan het trainen ben... en uh, voor de wedstrijd en dat soort dingen. Dus uh, muziek is eigenlijk heel belangrijk voor mij. Wat heb je voor ons uitgekozen vanavond? Happy van uh, Pharrell Williams. Ah, leuk. Ja. Gaan we naar luisteren. Succes, Belberghuis. Ja, dank je wel. It might seem crazy what I'm about to say Happy van Pharrell Williams, dezelfde zanger als op grote 2013 hits... als Get Lucky en Blurred Lines trouwens. Het was de keus van snowboarder Bel Berghuis. Nou, je merkt het al, de Olympische koorts begint ook bij ons te stijgen. Nog zes dagen en dan is de openingsceremonie in Sochi. Morgen komt het overgrote deel van de Nederlandse ploeg dus aan... in het Olympisch dorp en daar is chef de mission Maurits Hendricks... al anderhalf week om als kwartiermaker alles voor te bereiden. Hallo, meneer Hendricks. Goedenavond. Moet u nog veel doen eigenlijk of is alles al af? Nou, dat zou niet goed zijn als er nu nog heel veel te doen is. Uh, maar er is wel elke dag uh, iets wat ons bezighoudt. Dat hoort er ook een beetje bij. We hebben hier een week hard gewerkt met een heel team van mensen. En wij zijn klaar voor de ontvangst van uh, de grootste groepsporters. En wat zijn de laatste beetjes die nog moeten? Nou, en op dit moment is dat even wat thema's rondom de uh, wifi-internetconnectie voor alle sporters. Uh, u zult begrijpen dat dat uh, een van de allereerste dingen is die ze checken als ze hier aankomen. Want ze moeten wel kunnen twitteren. Daar... <kuggen> ja, en onder andere. Uh, en, en, uh, en mail en met een het nou onderop tot, uh, wat erbij hoort. Dat is uh, deel van het leven van een uh, reizende topsporter. En dat, uh, dat is in deze omgeving niet altijd even eenvoudig dus Er zijn heel veel frequenties afgeblokt. En uh, dat komen ze dan controleren of je op de goede zit. Dus daar hebben we nu, nu even uh, wat aandacht voor. Maar goed, ook dat wordt opgelost. Er is al één sporter aangekomen, Cheryl Maas Wat was haar eerste indruk? Heeft u er al gesproken? Ja, ik was in het bergdorp toen zij daar uh, gisteren aan het einde van de middag aankwam. En uh, toen hadden we mist en, en regen. Kon ze ook niet zoveel zien. Uh, is ze ook snel uh, gaan slapen. Vanmorgen uh, was ik daar ook gewoon. Heb ze de, uh, ja, de berg op een hele andere manier gezien. Het was helder blauw, prachtig zon. Er was een uh, vers laagje sneeuw gevallen. Zij heeft uh, de eerste uh, afdalantjes kunnen maken op haar uh, ...op haar uh, uh, slootstijl-track. En uh, dat waren hele goede ervaringen. Vertel het, me, het lag er prachtig mooi bij. Uh, mooie sneeuw. Dus uh, haar eerste indruk was goed. En het dorp ook daar is, is prachtig. Heel sfeervol, ligt er schitterend bij. Want is het mooi geworden eigenlijk? Er is veel te doen geweest over de bouw natuurlijk. Hoe mooi is het? Ja, ik, ja, ik durf het bijna niet meer te zeggen. Maar het is, het is prachtig. Wat ze hier beneden hebben aangelegd, dat we niet eerder gezien bij de Winterspelen. Alle uh, ijsstadions uh, liggen. ja, Ik kan ze hier vanuit mijn raam bekijken. Het ligt eigenlijk allemaal binnen 300, 400 meter. Uh, onze sporters kunnen daar straks ook gewoon op de fiets naartoe. Sprak Bart Velkamp vandaag, coach bij de Pelzen, bij de die was net aangekomen. en zegt: Ik heb het nog nooit meegemaakt bij de Winterspelen. Ik stap op mijn fietsje met mijn schaatsen op mijn nek. Ik word nergens tegengehouden en ik rij zo naar de naar het schaatspaan. En het, ook het bergdorp waar alle sneeuwdisciplines bij, uh, plaatsvinden. Het is werkelijk prachtig wat ze hier hebben neergezet. U geldt een beetje als een uh, Pietje Precies. Zijn, zijn er toch nog details waarvan u zegt, maar die kloppen niet? Nou goed, die zijn er altijd. Uh, op een gegeven moment moet je uh, ook nog alleen maar druk maken... om de dingen die echt belangrijk zijn en waar je ook nog wat aan kan doen. Uh, niet alles is uh, onder controle te houden. We hebben er heel hard aan gewerkt, vier jaar lang... om te zorgen dat het straks klopt voor de Nederlandse sporters... En wat ik opvallend vind is dat daar waar wij uh, met z'n allen toch een beetje het idee hadden van ah, die Russen zijn moeilijk benaderbaar, en wel heel gesloten. Daar is mijn ervaring nu na een week uh, bijna 180 graden anders. Het zijn allemaal jonge Russen. Ze komen uit heel Rusland. Uh, en dan heb je het echt over, over, over jonge Russen van, van begin twintig. Ze spreken hun talen goed. Ze zijn ongelooflijk behulpzaam. Uh, Ze zijn open. Ze leggen precies uit waarom het wel kan. Ook, ook waarom ik niet kan, geweldig trots. En tot nu toe is het uh, ja, voor ons eigenlijk een, een, een, een oase van rust uh, en alleen maar behulpzaamheid om ons heen. En ik kan u vertellen dat dat op, op andere spelen wel eens anders is geweest. Dus dat, ja, dat is eigenlijk een hele, hele prachtige, verrassende, maar, maar mooie ervaring. Want welke waren het meest rommelig? Nou, uh, ik heb zelfs niet altijd de beste herinneringen aan, aan Athene en ook niet aan, aan China. Want zelfs uh, Atlanta um, was, was in, in een aantal zaken, kan je dat echt een zootje noemen. Wat dat betreft, uh, Londen was het prachtig, maar wat de is hier tot nu toe laten zien, uh, ja, dat kent eigenlijk zijn weer gaan niet. Heeft u veel contact met andere chefs, Michon? En uh, zijn er ook dingen waar u jaloers op bent bij hun? Uh, ja, dat is eigenlijk dagelijks. We zijn met uh, de, zeg maar de grote landen... Uh, zijn we eigenlijk dagelijks met elkaar in contact... over de dingen die dan nog zouden kunnen verbeteren. Er is hier lang sprake geweest... van het feit dat de sporters geen, geen voedingssupplementen... geen sportdranken uh, mee mochten nemen. Nou, dat is voor een topsporter heel vervelend. Want uh, die heeft zijn dieet daar nou, nou op afgestemd. Uh, vanwege veiligheid mocht dat niet. Nou, en veiligheid is hier toch echt wel het, uh, het sleutelwoord... Daar hebben we met alle landen gezamenlijk opgetreden. En, en na drie dagen uh, is het gelukkig om, om die, zoals ze dat hier noemen de voet op te heffen. Dus dat is tot nu toe, uh, ja, gaat dat, gaat dat goed? En, en, en delen we veel informatie met elkaar. Wat uh, merkt u van die veiligheidsmaatregelen die door de Russen zijn genomen? Het ligt er een beetje aan uh, waar je zit. Ze hebben hier een... Uh, veiligheidskordon gebouwd. Um, en daar valt eigenlijk alles binnen. Dus alles wat met die spelen te maken heeft. De stadions, het Olympisch Dorp of, of de hotels waar de officials zitten. Die zitten allemaal binnen die veiligheidskordon. Als je daar eenmaal binnen bent, dan merk je eigenlijk helemaal niets meer. Um, dan is het heel vriendelijk we hadden in Londen nog veel, veel gewapende uh, mannen rondlopen met vogelsvrije vesten. Dat is hier allemaal helemaal niet aan de orde. Die, die buitengrens die wordt wel heel zwaar beveiligd. Dus daar ben je wel even mee bezig op als je daar doorheen wil. Uh, zeker als je daar met voertuigen doorheen wil, dat wordt allemaal nauwkeurig uh, gescreend. Maar daarbinnen, en dat is een bewuste keuze geweest van de Russen, is het uh, bijna gemoedelijk, zou ik zeggen. En merk je eigenlijk van die veiligheidsmaatregelen uh, niets, niets toch weinig. De muziek in het oog wordt vanavond uitgekozen door leden van de Olympische ploeg. Plo plo door Olympische kampioenen hopen we natuurlijk. U als chef de mission mag in dat rijtje niet ontbreken. Uh, wat mogen we voor u draaien? Ik hoop natuurlijk met het oog op de Russen iets als uh, YMCA van de Village People of Gloria <laughs> Gaynor. Ja, ik, ik ben bang dat ik helemaal te de toon ga vallen uh, in het oog vanavond. Uh, mijn keus is een, uh, een radio van Spartacus van uh, Kaciaturian... Dat is veel beter bekend als het uh, de, de, de, de thema dat gespeeld werd bij de televisieserie O'Neithered Line. Over -Line ja. uh, een, een hele grote Russische componist... Uh, mijn vader was, was zeeman, dus wij hadden wel wat met de serie. En toen ik hier aankwam, werd het eigenlijk elke avond werd het gespeeld. Um, en ik, ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat dat straks bij de openingsceremonie bij alle grote Russische klassiekers langs gaan horen komen. Een hele mooie spel in Sochi, meneer Hendricks. Dank u wel. Sentiment vormende. Thema van de Onidin-Line. Voor u gekozen door chef de mission van de, uh, de Nederlandse Olympische ploeg in Sochi, Margaret Hendricks. Gauw naar Politiek Den Haag. Het was de week waarin staatssecretaris Wekers opstapte... en het regeerakkoord achter de schermen weer op allerlei manieren werd gewijzigd. Ik ga erover praten met Mark Chafan, politiek commentator van NSC Handelsblad... en met Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie... en een van onze politieke oogtalenten dit jaar. Ik begin bij Mark Chafan, want uh, had u erop gerekend dat Wekers opstapte? Ach, ja. <laughs> Altijd ja zeggen. Je weet het nooit, maar een totale verrassing was het ook niet. Hij had net bij het Bulgare debat vorig jaar ook kunnen opstappen. En hij had ook nog best gered kunnen worden, want soms zegt zijn coalitie uh, zitten blijven. Uh, niet verroeren als je geknipt wordt. Maar ja, het was wel beter misschien. Ik wou even de, de, de brug slaan, wil ik maar zeggen... naar uh, wat er überhaupt achter de schermen van het uh, regeerkoord en van dit kabinet gaande is. Want uh, pikant eraan was dat de, de drie gedoogde partijen... de meest geliefde oppositiepartijen volgens Jeroen Dijsselbloem... Uh, eigenlijk ook allemaal zeiden van Bekers moet weg. Ja, en dat betekent dus uh, inderdaad in de nieuwe verhoudingen... dat het dan... Uh, Moeilijk wordt. Ze hadden natuurlijk. De coalitie heeft natuurlijk nog steeds de meerderheid in de Tweede Kamer. en had dus het been stijf kunnen houden. Maar ik maak me sterk dat ze bij de Partij van de Arbeid. en de VVD. het ook wel fijn vonden om impliciet. de meest favoriete oppositiepartijen. een beetje mede schuld te geven. en zelf zich ook te verlossen van een brekenbeen. Dus dat is Want dat mee... is die natuurlijk geweest. Dat is meer het spel. U denkt eigenlijk dat Rutte en Samson ontzettend graag van Wekers af wilden maar dat het handig was het zo te spelen. Ja, je hebt natuurlijk werkelijk geen, geen ons verdediging... Of, of zelfs maar steunbetuiging van de twee regeringspartijen gekregen. Ook geen impliciete handkussen of uh, rozen toegeworpen. Helemaal niets. Hij stond daar eens een eentje te zweten. Dus ik heb niet de indruk dat ze nou dachten... dit is een winnende formule, deze man. Wat me intrigeert is of dat nou in goede harmonie gaat. Zo'n ja, twee-partijen-kabinet met drie partijen eromheen... die het dan min of meer steunen. Uh, of, of, of wekt dat eigenlijk alleen maar chagrijn, denkt u? Ik denk in dit geval dat iedereen het stilzwijgend wel met elkaar eens was... dat het gewoon zo niet langer kon... Uh, je, je krijgt natuurlijk interessante uh, spannendjes als vijf partijen het eens moeten zijn. Waarbij er twee aandeelhouders zijn en de andere alleen obligatiehouder zijn. Uh, dat zal iedere keer weer, weer blijken wat ingewikkeld te zijn. Uh, zoals het ook was toen met de, de, de niet uh, nacht van Duivestein in de Eerste Kamer toen de favoriete oppositiepartijen opeens zeiden... hey, uh, moet daar de, de eigen Partij van de Arbeidman uh, nog wat lekkers toegeworpen krijgen... terwijl wij uh, onze reputatie op het spel zetten om jullie aan meerderheden te helpen. Hallo. Dus ja, dat zijn nieuwe ervaringen voor iedereen. Maar ik denk voorlopig dat de Partij van de Arbeid en VVD vooral willen doorregeren... en zoveel mogelijk van hun regeerakkoord uitvoeren en daar voortdurend uh, ja, zullen moeten slikken. Toch Sneuveler, uh, stukje bij beetje, Ieder, iedere keer delen van dat regeerakkoord... van VVD en P van de, Adel de laatste dagen alleen al uh, de bezuinigingen... op plattelandscholen die niet doorgaat, want het mag niet van de kleine christelijke partijen. Uh, sollicitatieplicht voor uh, moeders van jonge kinderen mag niet doorgaan, vooral wat de SGP betreft. De participatiewet van Jetta Kleinsma gaat er waarschijnlijk niet ongeschonden doorkomen. Dat kunnen ze toch eigenlijk niet leuk vinden, Rutte en Samson? Nee, maar die eerste twee dingen zijn denk ik vrij kleine concessies... die voor de ChristenUnie en de SGP echt belangrijk zijn. Niet alleen om aan hun kiezers te laten zien... maar het hoort tot de kern van hun gedachtegoed. En het gaat niet om zulke grote bedragen. Nogmaals, de VVD en de Partij van de Arbeid zijn natuurlijk echt achtergekomen dat ze die mensen nodig hebben... en dat ze ze serieus moeten nemen. En alles liever dan nu uh, vallen vlak voor twee verkiezingen. Aan de telefoon is Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hij was uh, vanavond in Rotterdam bij het afscheidsfeest voor Prinses Beatrix. Nu aan de telefoon. Uh, Voelt het lekker, meneer Segers, zo'n invloedrijke positie achter de schermen? <lacht> Lekker. Nou, dat is niet het woord. Het is, uh, het is wel bijzonder dat je inderdaad... bijvoorbeeld als wij ons sterk maken voor de leefbaarheid van het platteland... Uh, trouwens ook kleine scholen in grote steden... maar in ieder geval ons sterk maken voor die grote steden... dat je nu daadwerkelijk iets kunt bereiken. Ja, dat, dat is wel uh, bijzonder... Maar de keerzijde is, want ja, eh, er wordt dan voorgesteld dat wij eh, alles kunnen maken en breken. Ik denk, de keerzijde is wel dat wij natuurlijk ook ontzettend onze nek hebben uitgestoken hè, voor, voor, deze, voor deze begroting. We hebben eerder hebben wij, eh, akkoorden gesloten. En dan is het niet vanzelfsprekend in tegendeel zelfs dat je daar eh, electoraal voor eh, beloond wordt. Dus het is ook een risico wat we nemen. Ja, dat is natuurlijk waar, meneer van. De, de partijen als de ChristenUnie hebben wel voor, ik geloof, 6 miljard extra bezuinigingen getekend. Ja, en dat maakt ook dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen en toch ook de Europese verkiezingen... Uh, ja, niet voluit op het orgel kunnen gaan en hun eigen verhaal brengen. Dat moeten ze natuurlijk wel doen, maar ze zullen ook verantwoordelijkheid moeten dragen... en verdediging bieden voor dat soort bezuinigingen die, die, die voor geen enkele partij leuk zijn... Maar als je dan geen regeringspartij bent, is het natuurlijk nog iets lastiger. Daar heeft de heer Segers volstrekt gelijk in. Hoe gaat u dat gevaar uh, te lijf bij die, bij die gemeenteraadsverkiezingen, bij de Europese verkiezingen, meneer Segers? Nou, ik denk, ik denk eigenlijk uh, eerlijk gezegd dat wij grotere vrijheid hebben dan, dan, dan wanneer wij uh, regeringspartij zouden zijn. Omdat wij niet hebben getekend voor het hele pakket. Wij hebben alleen voor de financiële kaders. Uh, ja, uh, goed, voor de begroting. Maar, maar dat zijn 6 miljard extra bezuinigingen. Dat wou de ChristenUnie zeker. aanvankelijk daar, niet. En daar teken wij voor, maar als bijvoorbeeld uh, Teven met plannen komt... Uh, waarvan wij denken dat dat knabbelt aan de randen van de rechtsstaat... dan, dan voeren wij voluit uh, oppositie. Als Plaster komt met plannen voor een superprovincie... dan voeren wij, voeren wij voluit uh, oppositie. Dus we hebben meer de handen vrij dan wanneer we voor het ja. hele, voor het hele uh, pakket hadden, hadden getekend. En nu nee, gaat het echt uh, alleen om de financiële afspraken. Nee, tuurlijk, maar als de kiezers u toch aankijken op... als ze toch afrekenen met u... Uh, vanwege, uh, ja, die mensen hebben wel meegewerkt... aan het ontmantelen van de verzorgingsstaat en de ABBZ... en het sluiten van verzorgingstehuizen. Ik proef grote waardering voor het feit dat wij uh, hebben ingezet... op politieke stabiliteit... En het tweede, er ligt een heel groot verschil tussen het uh, akkoord wat er lag, of de voor, het, het, het begrotingsvoorstel wat er lag op Prinsjesdag, en uh, wat is uh, veranderd, geamendeerd door onze partijen. Daar zit er bijvoorbeeld, als het gaat om de positie van uh, gezinnen, zit daar een enorm verschil tussen. Dus wij kunnen veel zichtbaarder, veel duidelijker kunnen wij maken. En uh, hierom doen wij mee, want de positie van het gezin is beter. Want de leefbaarheid van uh, de regio of de werkgelegenheden in de regio... hebben wij kunnen bijplussen. Dus dat zijn hele belangrijke en zichtbare uh, concessies. Dus uh, inderdaad, wij zijn verantwoordelijk voor, uh, voor een deel van het uh, beleid. Dus daar, daar, daar tekenen wij voor. Uh, maar dat kunnen we uitleggen, omdat we ook mm. echt heel veel, heel veel dingen uh, gedaan krijgen... die mm. we anders niet gedaan hadden uh, gekregen. U had ook uh, partijcongres vandaag. En ja. uw fractievoorzitter, Arie Slob, deed daar de, voor mij wat mysterieus. De uitspraak, de ChristenUnie is geen hangmatpartij. Wat kan die daarmee bedoeld hebben, begreep u hem wel? Nee, dan heb ik die gemist. Hij heeft hem, hij heeft hem eerder gezegd. Hij heeft hem uh, gebruikt richting de SP bij de Algemene Beschouwing. En toen zei hij van ja, dat was hangmatpolitiek van de SP. Dat is een beetje langs de zijlijn staan en uh, zeggen... nou, dat je het allemaal niet mee eens bent en dat het allemaal verschrikkelijk is. En dat het allemaal... Uh, maar, maar niet met alternatieven komen. En dat geldt vooral voor de PVV en uh, iets mindere mate voor de SP. Uh, maar soms ook wel voor het CDA. Dat zijn partijen die, die toch wel heel hard roepen en langs de zijlijn staan... Terwijl ik denk dat dit land nu gebaat is bij politieke stabiliteit, maar ook bij eh, hervormingen eh, gezien het economisch herstel, hè, de noodzaak van economisch herstel. Dus eh, hang wat politiek is, heel hard roepen dat alles, alles verkeerd is eh, en niet, eh, geen kleur bekennen en niet meedoen met het zoeken naar, eh, naar het juiste pleit okay. op dit moment. En daar bent u te constructief voor, zeg maar. Ja, dat zijn we altijd geweest. En nu is het natuurlijk helemaal zichtbaar. En is het ook, ja... Het, het, het... Nee, goed. Ik ga, bijna... Ik ga weer even naar Mark van. Want meneer Chauvan, uh, het grote politieke nieuws was het CDA vandaag. Simon Buma, die opeens voor de, uh, be, de gekozen burgemeester is. En, en voor het districtenstelsel. En hoe verklaart u dat opeens zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, dat is volstrekt toevallig natuurlijk. Het CDA was altijd uh, sterk uh, in het lokaal bestuur en had ook, uh, ik herinner me nog niet zo heel lang geleden, uh, relatief veel burgemeesters in grote en middelgrote steden. Nu is dat niet meer zo, maar dat zal er ook wel niet mee te maken hebben. Nee, als je Siban Buma leest en hoort vandaag, dan is hij tot het inzicht gekomen dat de tijd van uh, achterkamertjes politiek, uh, vooral bij die benoemingen van burgemeesters, uh, voorbij moet zijn en dat zelfs de, de, de, de feitelijke in- en uitspraak van de gemeentes... via een vertrouwenscommissie toch maar half werk is. En dat we dus nu uh, voluit de lokale democratie... Een, uh, een steun in de rug moeten geven. U vindt het geloofwaardig of niet? Uh, ik denk dat het moment waarop... Uh, een zeker element van uh, politieke opportuniteit heeft... Maar het klinkt uh, overtuigd en ik denk dat als het CDA zich serieus neemt... dat ze dat dan niet over uh, een half jaar weer kunnen herroepen. Dan, dan benemen ze zichzelf wel heel veel geloofwaardigheid. Maar het betekent dat er misschien twee derde meerderheid voor is... wat je nodig hebt als je de grondwet wil wijzigen. Dus het is echt een belangrijke mededeling. Overviert u meneer Segels? dit pleidooi van Buma voor een gekozen burgemeester? Ja. En uh, ik geloof dat wij een van de laatste partijen zijn die dit een onverstandig plan vinden. Je krijgt een hele andere soort burgemeester. Nu heb je burgemeesters die echt boven de partijen staan. Die een heel breed mandaat krijgen. Die ook al veel meer burgervaten zijn. Dus je krijgt echt een hele politieke uh, functionaris. En dat is echt een andersoortig iemand dan wat we nu hebben. Maar goed, uh, uh, nou ja, dat zullen we wel, uh, wel zien. En uh, daar word ik iets minder zenuwachtig van. Maar dat plan voor dat gematigde uh, districtenstelsel, daar kan ik me iets meer over opwinden, eerlijk gezegd. Marc van uh, het AD, Frank Hendricks, uh, de politiek analist van die krant... schetste vandaag dat uh, Rutte eerst heel blij was met meneer Segers' partij... en meneer Pechtolds' partij en uh, de SGP. Maar dat Rutte inmiddels doorhad dat zijn koelkast door die gedoogde partijen wordt leeggegeten en leeggedronken. Goede analyse? Ja, het is een leuk beeld. Uh, hij wist heel goed dat hij, uh, als hij uh, blijvend met zaken wil doen... dat hij ze serieus moet nemen. En dat af en toe punten die voor hun echt belangrijk zijn... dat hij ze daarop tegemoet moet komen. Dat kan niet echt een verrassing voor hem zijn. Want hij heeft het met de Partij van de Arbeid ook gedaan. De Partij van de Arbeid en de VVD stonden bij de laatste Kamerverkiezingen... lijnrecht tegenover elkaar. En ze hebben... Uh, als cool cats in een paar weken tijd uh, al hun belangrijke uh, erfstukken uitgewisseld. Dus die relatief kleine concessies aan de drie favoriete oppositiepartijen... kan hem nou niet echt een hele lege koelkast opleveren. Ik kan er nog wel bij. Mag ik u beiden bedanken? Mark Chafan van NRC Handelsblad en in Rotterdam Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. De Nederlandse Olympiërs reizen morgen af naar de Spelen in Sochi. En een daarvan is pop Judith Viss. Judith, het is voor jou wel heel bijzonder... want je had al twee keer eerder kans op deelname aan de Spelen. Alleen, dat was in een wat warmer oord, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, eigenlijk maar had ik één keer echt serieuze en Dat was 2004. Alleen, uh, toen scheurde ik twee maanden voor mijn Achillespees, space. Dus toen zat ik uh, thuis in trips tijdens het Spelen. Als wat wou je toen meedoen? Uh, als 100 meter hoordenloos, in de atletiek... En nu ben je remster achter in de bobslee. Vanwaar die verandering? Uh, ja, nou door die blessure in 2004. Uh, uh, nou ja, dat is een hele lastige blessure en ik heb een jaar moeten revalideren. Toen heb ik geprobeerd om op hoog niveau weer terug te komen. Dat lukte een beetje en toen daarna heb ik een andere Achillespees gescheurd. Ja, en toen werd toch wel vrij snel duidelijk dat dat, uh, ja, dat hoog niveau niet meer in zat. En toen ben ik uh, gespitst naar de, de bobslee. En in, in zo'n bobslee geeft dat niet? Um, nou, de activiteit van die Agyluspece is bij sprinten heel, heel erg belangrijk en daar kan je eigenlijk niet zonder. En bij Bobstee is die veel minder belangrijk. Je gaat heel snel naar beneden, heb je vaste rituelen die je in acht neemt voordat je eraan begint. Um, nou nee, niet erg. Ja, ik zou dat heel erg springen, maar het meestal zou ik het gewoon heel erg naar mijn zin hebben. omdat ik zin heb, maar verder niet echt uh, niet vast te sokken en niet vaste uh, ondergoed of wat dan ook. Helpt het dat je je nagels in de kleuren van de Nederlandse vlag hebt uh, gelakt? Want dat zag ik op Twitter. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat, dat, dat, is wel, ja dat is wel een klein beetje een oud ritueel uit Atletiek. Bij belangrijke wedstrijden, echt grote wedstrijden, dus EK en WK... verf ik altijd mijn nageltjes uh, in een leuke kleur. Dus ik dacht dat dat uh, ja, nu ook wel kon. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. En uh, ja, het ziet er mooi uit. Je ja, hebt als muziek Gardinor voor ons uitgekozen. Waarom Gardinor? Nou, het is heel grappig. Ik heb een uh, iPod uh, gekregen voor uh, toen ik uh, ging bobsleden. En mijn trainer, mijn atletiek trainer, heeft een heel die iPod volgezet met allerlei muziek. En uh, twee weken geleden was ik een beetje aan het kijken wat er allemaal op stond. En toen kwam Cardu Noor langs. En ik vond dit gewoon echt een verschrikkelijk mooi nummer. En ik heb er ook heel veel geluisterd de afgelopen tijd. En uh, dacht ik, nou, ja, dat past wel in, in, in waar we nu naartoe gaan. En wat voor rol speelt muziek bij de voorbereiding voor je? Nou, best wel belangrijk. Als ik, als ik heel erg zenuwachtig ben en een beetje rustiger moet worden, dan zet ik wat rustiger muziek op. En als ik al heel agressief ben, of als ik niet agressief genoeg ben, dan kan ik een beetje agressieve muziek opzetten. Dus ik vind het zelf ook wel prettig om muziek te luisteren. En het is ook prettig dat niet altijd mensen tegen je aan gaan staan praten. Maar met zo'n grote koptelefoon op, dan houdt iedereen een bepaalde afstand. Gardinoir is heel rustig, vind ik. Dus je bent nu heel nerveus en zenuwachtig. Uh, nou, nou, op dit moment niet hoor. <laughs> maar dat zou zomaar eens richting de spelen wel kunnen gaan komen. Maar uh, ja, ik, ik vond het vooral een mooi nummer. Dus, het uh, ja. luisteren Judith. Ja. <laughs> Veel succes. Dank je wel. Want means losing what you've got You better think it over Cause you're losing quite a lot Hey baby, won't you settle down for me? Well you believe in what you see And I do believe you do But seeing is believing If it's all the same to you Hey baby, stop your fooling round for me Means giving up on her. Yeah. No more double dealing. No more digging. No, let's call it quits. Het was de keuze van Bob Slayer, Judith Vis. Nou, terwijl deze prachtige muziek draaide, zat ik hier uh, op internet plaatjes van de stad Guwahati... in het noordoosten van India... te kijken. Uh, Assam plantages in de buurt. Uh, prachtige hindu-tempel en veel olifanten ook. En de reden om dat te doen... is dat de Dalai Lama... morgen een bezoek brengt aan Guwahati. Dat is nogal bijzonder. Het is de regio waar hij na zijn vlucht uit Tibet... in 1959... voor het eerst voet op Indiase bodem zette. En het is in vijf jaar tijd... pas de tweede keer dat hij... zijn gezicht daar laat zien. Ik ga daar... Over praten met journalist en Tibet-onderzoeker Rob Hogendoorn. U hoorde hem eerder in Met het oog op morgen... maar dat was naar aanleiding van het overlijden van Lou Reed. Geloof ja, ik, dat klopt. Op de, op de avond dat hij overleed. Want wat had u daarmee met Lou Reed? Ik heb hem uh, geïnterviewd over muziek, meditatie en het brein in New York. En uh, dat was een heel andere kant van Lou Reed... Uh, die die avond een beetje getoond is. En wat heeft u met de Dalai Lama... Die volg ik al heel erg lang. En uh, ik onderzoek uh, al heel erg lang wat hij doet. Uh, vooral zijn interacties met uh, wetenschappers. Uh, en dat betekent concreet dat ik daarvan video's bekijk. Dus ik heb hem uh, van heel dichtbij kunnen volgen... met uh, ruwe opname van die gesprekken. Ik heb hem zelf ook eens ontmoet. Dus ik heb ook een half uurtje met hem zelf gesproken. Uh, en verder ben ik al heel lang met Tibet, Tibetaans boeddhisme bezig. Ik heb een jaar in India gewoond tussen de Tibetanen. Ja. Dus ik ben behoorlijk vertrouwd met hun, uh, ja, hun manier van doen, hun cultuur. Waar, waar zitten ze in? In India normaal? Waar, waar Op verschillende de plaatsen. De, de Dalai Lama zelf woont in uh, Dharamsala. Dat is een plaatsje hoog in de bergen in Himachal Pradesh. Dat doet echt denken aan het Himalaya-gebied. Dat Bercht, zijn eigenlijk de voorlopers ervan. En uh, de Tibetaanse gemeenschap, dat zijn er meer dan 100.000 die wonen eigenlijk in alle streken van India. Op, op locaties die door de Indiase overheid zijn aangewezen. Ik neem aan dat hij wel vaker reist in het land. Waar, waarom veroorzaakt dit bezoek aan Guwahati zo'n ophef? Ik denk dat het niet zozeer om de plaats gaat... maar om de staat uh, Assam en uh, de staat die daar uh, noordelijk van ligt. is dus inderdaad waar de Assam-thee vandaan, kom, vandaan ja, komt. Ja, dat denk ik wel. Daar heb je theeplantages. En uh, die, die staten die liggen dicht bij de grens uh, met China... Uh, een ervan is ook echt betwist gebied. Dus China maakt aanspraken op dat grondgebied. Uh, de Dalai Lama's bewegingen in India zijn altijd gevoelig. Uh, maar zeker in dat soort staten dan uh, kijkt en luistert China echt mee. En probeert ook echt invloed uit te oefenen. Want en wat denk... heeft hij alle vrijheid daar en zijn aanhangers? Of heeft de Indiaanse regering toch iets van China is ook wel belangrijk? Nee, Hij is, hij is vluchteling, hij heeft geen paspoort. Uh, en dat geldt voor alle honderdduizend Tibetanen in India. En dat betekent dat ze zich moeten onthouden van politiek. Uh, dus het is niet de bedoeling dat hij in India of vanuit India politiek bedrijft. Dus dat is een, uh, een slapkoord waar hij eigenlijk voortdurend op moet dansen. Omdat naar hem natuurlijk wel gekeken wordt. Uh, als er zelfverbrandingen zijn in Tibet... dan krijgt hij daarover de vragen. Uh, dus... Um, en als hij nu dit soort staten bezoekt... Ja, dan zit daar altijd een politieke dimensie aan. Want de Chinezen zeggen nu al van dit is een provocatie. Wat, wat, wat stoort hen aan een bezoek van de Dalai Lama aan Assam? Um, nou, het is een, een, een, een plaats die slechte herinneringen voor ze oproept... omdat dat eigenlijk de staat is waar hij terechtkwam... Uh, direct na zijn vlucht uit Tibet in 1959. Uh, hij overschreed de grens en uh, kwam heel snel in Assam terecht... Daar is hij formeel welkom geheten, daar was de hele wereldpers bij uh, en, en uh, duizenden uh, aanhangers. Ja, voor hen is dat de plek waar hij uh, als het ware asiel in India kreeg uh, en waar hij zich ook aan hun greep ontrok natuurlijk. Ja, dus voor de Chinezen heeft hij een soort erger negatieve lading dan dat hij gewoon in India is. Ja, dat denk ik zeker. En uh, kijk, ze volgen hem overal met arge ogen. Maakt niet uit waar hij gaat. Maar dit soort symbolische plekken die, uh, die vinden ze echt vervelend. En waarom doet hij dat dan? Doet hij het om politiek te bedrijven? Nou ja, hij, hij, hij heeft een zekere bandbreedte waar hij altijd binnen moet blijven omdat hij de Indiaanse overheid ook niet te veel tegen de haren in kan strijken. En wat je ziet is dat hij de weinige mogelijkheden die hij benut... Uh, die benut hij dan optimaal. En daar zit altijd een, een soort symboolpolitiek in. Dus uh, hij heeft in 2009 een, een bezoek uh, gebracht aan een noordelijke staat. En uh, daar is hij naar twee plaatsen geweest... die in feite het bezoeken nauwelijks waard zijn... Maar het waren wel de plaatsen waar hij India voor het eerst betrad uh -huh. En een plaats waar hij uh, een telegram ontving... van de, uh, de Indiaanse premier uh, Nehru... Uh, die hem formeel welkom heette in India. Ja, dat is symboolpolitiek. Ja. Hoe is hij in de tijd gevlucht van Tibet naar India? Hij is uh, gevlucht vanuit Lhasa met een grote entourage. De hoofdstad van uh, Tibet. Uh, dat is de hoofdstad van Tibet. Uh, met een grote entourage... Uh, mensen op, op paarden, uh, lopend, uh, bewapende mensen. Hij was zelf verkleed als soldaat. Hij is heel snel uh, met die entourage opgepikt door een paar uh, guerrilla's. Uh, dat zijn strijders die door de uh, Amerikaanse CIA zijn opgeleid. Uh, Hoezo? Wat had de CIA uh, ervoor belang bij? De CIA die heeft uh, jarenlang tussen 56 en 74 uh, het Tibetaanse verzet tegen China uh, met uh, geld en met training gesteund. Uh, ze hebben ook uh, net als in onze wereldoorlog uh, hebben ze uh, verzetstrijders opgeleid en boven Tibet uh, met vliegtuigen uh, uh, en parachutes uh, laten uitspringen. Uh, twee daarvan zijn uiteindelijk bij die entourage van de Dalai Lama uh, uh, beland. En die hebben die vlucht van de Dalai Lama van, van dag tot dag verslagen voor de CIA. Uh -huh. uh, dus dat is echt met hulp van de CIA gebeurd. En uh, tot verdriet van de Chinezen. Ja, en, en voor, voor, de, voor, voor de Amerikanen was dat voor een deel gewoon onrust stoken. Uh, de Chinezen eigenlijk gewoon plaaggeesten bezorgen waar ze heel veel last van hadden. Uh, er is nooit echt de bedoeling geweest... om de Tibetanen daadwerkelijk te steunen... bij het herwinnen van hun vrijheid. Uh, dus het is echt op het niveau van... Uh, We storen. houden de Dalai Lama in de lucht, zeg maar. Ja. ja, ja. Wat gaat hij morgen daar doen eigenlijk in uh, Guwahati? Hij, hij doet min of meer zijn standaard... Programma. Uh, dat zijn, hij doet, hij doet mee aan een interreligieuze dialoog, uh, hij houdt uh, een lezing, uh, hij, hij gaat nog naar een andere plaats waar hij een uh, culturele manifestatie uh, opent, uh, verder zal hij met lokale hoogwaardigheidsbekleders uh, gaan praten, uh, dat is eigenlijk zo'n beetje wat hij uh, overal ter wereld doet. Er zijn uh, ook geruchten dat hij op zoek is, misschien deze reis er wel voor gebruikt om naar een opvolger te zoeken. Wat zijn dat voor verhalen? Ja, daar gaan verschrikkelijk veel uh, verhalen over de ronde. Toevallig, van, ik las dat hij vandaag een uitspraak heeft gedaan... over een vrouwelijke Dalai Lama. Dat hij beslist beeld en beeld schoon moet zijn. Uh, om kans te maken. Ja, weet je, dat Scala aan opmerkingen daarover, dat is zo ontzettend breed... dat je er echt niet op af kunt gaan. Dat uh, heeft heel weinig te betekenen. Hij is in het gezelschap morgen van de, de huidige premier in Ballingschap... uiteraard en de voormalige premier in Ballingschap. Mm -hmm. ik, ik begreep dat u die voormalige premier in Ballingschap ook ontmoet heeft. Ja, ik heb uh, een, een jaar in India gewoond tussen de Tibetanen. En ik ja. deed toen uh, uh, onderzoek naar rechtsfilosofie vanuit Tibetaans-boeddhistisch perspectief. Die meneer die was verantwoordelijk voor het ontwerpen voor een uh, nieuwe grondwet. En ik heb een jaar lang echt heel intensief met hem opgetrokken. Wat was het voor iemand? Uh, een van de scherpste en intelligentste mensen die ik ooit heb ontmoet. Uh, ook iemand die geen uh, blad voor de mond uh, neemt. Uh, dus heel uitgesproken kan zijn. Maar ook iemand die uh, bereid is om Tibetanen tegen de haren in te strijken. Uh, wat wel een mooi voorbeeld is, is dat hij geacht wordt zelf de reïncarnatie van iemand anders te zijn. Uh, en dat betwist die domweg. Uh, dus hij zegt gewoon: Nou, dat hebben ze verkeerd gehad, uh, dat ben ik niet uh, klaar. En er komt dus ook niemand na mij. En de Dalai Lama zelf, wat is het voor iemand tot slot? Uh, een complexe man een complexe man uh, met heel veel dimensies. Veel meer uh, dan je gebruikelijk uh, ziet of hoort. Ik uh, dank u voor dit gesprek en voor uw komst. Rob Hoogendoorn, dit keer niet over Lou Reed. Het is vijf voor twaalf. En zoals de hele week sluiten we de uitzending van Met het oog op morgen af... met een gedicht dat meedenkt naar de eerste prijs... in de Turing-gedichtenwedstrijd. Het woord is aan collega John Jansen van Galen. Het is dit jaar alweer de vijfde maal... dat de Turing-gedichtenwedstrijd wordt gehouden... met dit jaar uit Nederland en Vlaanderen 3000 deelnemers... die samen bijna 10.000 gedichten instuurden. En in de aanloop van de finale op 5 februari in de Zuiderkerk in Amsterdam... zendt het oog 10 gedichten uit, uit de top 100. En die worden voorgelezen door juryleden. Vanavond door juryvoorzitter en schrijfster Joke van Leeuwen. Met gedicht... 3016 Oom, er knettert een eenzame brommer op de dijk. Het is mijn oom die terugkomt van zijn feest. De meisjes zijn meer uitgelaten in het dorp verderop. Ik wacht gespannen op hem. Ik deel zijn kamer, zie het lichtschijnsel tegen het plafond. Toen hij wegging schreeuwde hij tegen zijn moeder dat hij ging zuipen en zoenen. En oma schreeuwde dat hij stil moest zijn voor die kleine jongen als hij terugkwam. Natuurlijk, maar zij moest weten, een beetje dansen kon geen kwaad. Hij had per slot de week gewerkt. Nu snurkt hij en slaap ik niet. Ik hoor nog steeds die eenzame brommer op de dijk. Ja, eenzame brommer op de dijk. behoeft eigenlijk weinig uitleg, dit gedicht. Ja, het is, het is bijna filmisch, je ziet het voor je. Heel Nederlands, trouwens heel Hollands. Uh, en ik denk dat het... Het is heel eenvoudig, het is transparant. Maar die laatste regel, denk ik, van die eenzame brommer... geeft er toch net een, een andere toon aan. Ja. En het is niet alleen een verhaaltje, het is ook een... Ja, dat eenzame daar op die dijk. Ja, de jury koos dit niet, ik koos dit. Vind je het ook een mooi gedicht? Ik vind dit een, een, een... Geen uitschieter, maar ik heb het wel met veel plezier gelezen. Ja. ja. Waarom Ik weet dat zeggen? Um, ik, omdat het een mooi beeld geeft, een soort filmisch beeld. Maar uh, ik het misschien ook iets te eenduidig vind. Ik uh, wil toch graag een tweede of een derde keer nog iets vinden... dat ik nog niet eerder heb gevonden. En dat heb, dat heb ik minder bij dit gedicht. Ja, ja bij dit gedicht Met vraag je niets af, niet af wat heeft de dichter hier bedoeld. Nee, nee. Dat is meteen wel duidelijk. Oké, okay, dit was gedicht 3016, gelezen door Joke van Leeuwen. En dat was John Janssen van En u hoort hem trouwens morgenavond tussen 11 en 12 weer. Want dan presenteert hij met het oog op morgen. Straks op Radio 1 BNN De Overnachting. En daarin als gast Nieuwsuur-collega Jan Eikelboom... over zijn belevenis in het Midden-Oosten. Hij publiceerde daar het boek Achter het Front over. Goeie zondag. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen. We downloaden tegenwoordig hele films, luisteren streamingmuziek...